Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag zometeen en dit is de dag. Jan Nagel wil voorzitter van 50PLUS worden. En de slachtoffers van de omstreden neuroloog Janssen Steur... zetten zich schrap nu de rechter gaat spreken. Nu eerst het, het NOS Journaal met Mark Visser. Minister Bussemaker houdt vast aan haar voorstellen... voor een leenstelsel in het hoger onderwijs. Bij de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer... zei ze dat ze de precieze invulling van haar voorstel... de komende tijd wil bespreken met de Tweede Kamer... en met de onderwijswereld. De de vraag of het leenstelsel een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. En daarom riepen sommige partijen Bussemaker op haar plan in te trekken. Maar daar reageerden ze zeer afwijzend op. Weet u wat mij zo verbaast dat normaal deze Kamer altijd zegt... laten we hier open en transparant een debat met elkaar aangaan. Wat u nu eigenlijk doet, u stuurt mij naar achterkamertjes... om het daar maar te gaan regelen. Want als het daar niet geregeld is, dan gaat het blijkbaar niet door. Of u stuurt mij, wil ik ook best doen, voorzitter... maar het zou een noviteit zijn dat ik nu eerst naar de Eerste Kamer ga... en dan ga ik daar het debat voeren en dan kom ik daarna hier terug. Het kabinet wil het leenstelsel volgend jaar in de masterfase invoeren... in de bachelorfase in 2015. Bij de inval op een woonwagenkamp vanochtend in Den Bosch... heeft de politie 16 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. Alle 29 bewoners van het kamp, onder wie zes kinderen... werden van hun bed gelicht. Met twee bussen werden ze weggevoerd. De 16 verdachten zitten voorlopig vast. Bij de actie werden zo'n 300 politieagenten en medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOT, Defensie en de gemeente ingezet. De diensten noemen het kamp in Den Bosch een vrijplaats waar de overheid moeilijk kan handhaven. Militaire vakbond ACOM verzet zich tegen een verlenging van de Patriot-missie. Volgens voorzitter Jan Kleijan is zo'n verlenging... tegen de afspraken over werkomstandigheden van militairen. Het is belangrijk voor militairen om na een uitzending... een periode van rust te krijgen, zegt Kleijan. Als je een militair uh, drie maanden op uitzending stuurt... Dan is het goed als hij daarna zes maanden niet wordt geconfronteerd met uitzendingen... Uh, om een stukje rust te vinden voor zichzelf, maar ook met name voor zijn, uh, voor zijn gezin... wat ja, hem dan ook drie maanden niet gezien heeft. Zo'n 250 Nederlandse militairen zijn sinds januari in de Turkse stad Adana... waar ze het land beschermen tegen eventuele raketbeschietingen vanuit Syrië. De missie loopt tot eind dit jaar. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over verlenging... maar wil de militairen graag langer in Turkije houden. Ontwikkelingslanden dragen bijna net zoveel bij aan de opwarming van de aarde als industrielanden. Nu is 48 van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van ontwikkelingslanden. In 2020 zal dat waarschijnlijk 51 zijn, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Bij de klimaatonderhandelingen van de VN zeggen ontwikkelingslanden vaak dat de industrielanden de belangrijkste veroorzakers zijn van de klimaatverandering. Ja, het verkeer krijgt u zo. Eerst nog even het weer. In het zuidoosten en oosten geregeld zon. In de rest van het land bewolkt. In de loop van de middag en avond regen. Alleen in Limburg blijft het droog. Middagtemperatuur rond 13 graden. Morgen eerst regen. In de middag droog. En af en toe zon. Ja, John Soka, je was al aangekondigd. Ja, inderdaad, files door ongelukken. Onder meer op de A20 richting Gouda. Daar staat 2 kilometer bij Rotterdam Centrum. de fiets op de A28, veen richting Amersfoort. Daar staat door een ongeluk tussen af het Ommen en Zolle zuid 6 kilometer. Bij Zolle zuid is de rijbaan geheel afgesloten. Verkeer in, de, in Friesland onderweg naar Utrecht kan beter omrijden via Flevoland. Dezelfde A28 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd met een motorrijder bij Knoop is weer. Daar is de weg richting uh, Utrecht afgesloten. Er staat inmiddels een file van 5 kilometer. Nou rijdt u nog in de regio Amersfoort op de A1. En bent u onderweg naar Utrecht, kunt u beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Waarom wil Jan Nagel opnieuw voorzitter worden van 50PLUS? U hoort het zo in Dit is de dag.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 Goedemiddag, morgen moet neuroloog Janssen Steur... zich voor de tuchtrechter verantwoorden... voor het leed dat hij patiënten berokkende door diagnoses. En maandag moet hij dat zelfs voor de rechter doen. Letselschade-expert Ime Drost bracht de affaire aan het licht... en met hem praten we over wat te komen gaat. En wie grijpt de macht in de 50-plus-partij? Wordt dat oprichter Jan Nagel? Die zaterdag graag voorzitter wil worden. Hij is zo meteen bij ons te gast. Aan tafel ook nog weerman John Bernhard Tegen half vier tovert dichter Rens de Zinkgraven deze uitzending om in pure poëzie. En op Twitter kunt u meepraten met de hashtag DIDD. Ja, de omstreden neuroloog Janssen Steur moet zich verantwoorden... voor de tuchrechter en voor de strafrechter. Letselschade-expert Immer Drost vertegenwoordigt de slachtoffers van Janssen Steur. En uh, bij hem is ook uh, Freddy de Haan, oud-patiënt van uh, Janssen Steur. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Om met u te beginnen, meneer Drost. Uh, verwacht u eigenlijk dat Janssen Steur volledige openheid van zaken gaat geven? Of gaat hij alles ontkennen wat niet uh, glashard bewezen is? Wat denkt u? Nou, als ik de verweerschriften uh goed lees, zoals die bij het Medisch Stugcollege zijn ingebracht, ja, dan voorspelt het weinig goeds en zal hij de feiten waar het om gaat uh, ontkennen. Ja, nou, die zaak heeft heel veel uh, stof doen opwaaien de afgelopen jaren. We luisteren even naar een overzicht. Een verhaal van een ooit goede dokter die zich ontpopt als een soort boze tovenaar in een slecht sprookje. Verkeerde diagnoses, onnodig medicijnen medicijnenvoorschrijd. Dat betekent dat je geen arts meer mag zijn in Nederland? Bij 13 patiënten van de neuroloog zijn mogelijk ten onrechte hersenoperaties uitgevoerd. Een aparte polykliniek voor opvang van slachtoffers van dokter Janser Steur. Een neuroloog die een opspraak is geraakt, een aantal keren is ontslagen... die werkt gewoon in Duitsland weer. Ze hadden niets in de gaten in het am gezond Amgezoendbronnen. Het ziekenhuis roept Janser Steur direct op het matje als blijkt wie hij is... U bent dokter Janssen. En Ja, maar wacht nou even, meneer Janssen. Hallo. Ja, meneer Drost, dat was het verhaal zoals het naar buiten kwam. Even kort samengevat. Wanneer had u door dat er iets gigantisch fout was... in de praktijk van deze, van deze arts? Nou, dat moet ergens geweest zijn in de zomer van 2005. Toen kwam een kantoormedewerker bij me... met maar liefst vijf verschillende zaken van Jansen Steur... En toen kreeg ik een gevoel van, ja, dit kon wel eens het topje van de ijsberg zijn. Waarom vijf zaken van één neuroloog bij ons? Het zouden er maar zoveel meer kunnen zijn. Ja, en, en hoeveel van de oudpatiënten begeleidt u op dit moment? Nou, in totaal heeft ons kantoor ongeveer 220 meldingen gekregen... van vermeend medisch verwijtbaar handelen van deze neuroloog. En daar zijn ongeveer 120 civiele claims voor ingediend ja. en in ongeveer 85 van die zaken is ook erkend dat de medisch verwijtbaar is gehandeld en die zaken zijn ook civielrechtelijk door middel van een schadevergoeding inmiddels afgedaan. Ja, dus het, het, u eigenlijk bent, kunt u wel zeggen dat u de afgelopen jaren vo, volledig met deze zaak bent bezig geweest. Nou, ik kan u vertellen dat ik uh, ruim acht jaar met uh, deze zaak bezig ben geweest en het ook voel als dat het een, deel, een groot deel van mijn leven beheerst heeft. Ja, ja. En wat voor gevoel hebben de mensen om wie het gaat... die u vertegenwoordigt, nu die processen ook gaan plaatsvinden? Ja, dat is heel wisselend. Er zijn mensen die er echt naar uitkijken. Dat ze hem nu ook een keer face-to-face -face kunnen zien. En hopelijk krijgen te horen van waarom het allemaal gebeurd is. Maar ik kreeg vanmorgen een telefoontje van een van mijn cliënten... die in de Tugzaak meedoet, dat ze... Het psychisch niet aan kan om morgen op de zitting aanwezig te zijn. Ja, ja. Zo, zo zwaar is dat ook voor mensen. Naast u zit uh, meneer De Haan. Meneer De Haan, hoe, hoe, hoe kijkt u naar die twee processen? Nou, in het tukcollegje, daar loop ik uh, niet in mee. Uh, ik loop alleen in het strafproces mee. Maar ik vind het tukcollegje zeer belangrijk, omdat ik in eerste instantie moet er gebeuren dat hij gewoon niet meer als arts kan optreden. In welke vorm dan ook. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Daar kan nu ook geen mensen meer kwaad doen. Nee. Want Even over uzelf. u zelf. Op een gegeven moment uh, kwam u onder behandeling van, van deze arts. Van deze neuroloog. Uh, hoe was het eerste contact met hem? Nou, Ik kan niet anders zeggen. Al die tijd dat ik uh, met hem in contact ben geweest... was een aardige, wat vreemde man. Dat had hoofdzakelijk te maken met de inrichting van zijn spreekkamer. Het heerlijke koninklijk huis stond zo'n beetje uh, in het kantoor van hem. Oh, ik keek ja? allemaal mee. Oké, okay. dus dat was wat vreemd, maar als arts vond u hem wel prettig voor u? Ja, het was een vriendelijke man in normale tijd. Dus uh, ik zou hem te kort doen als ik nu iets anders zou zeggen. Ja. Op een gegeven moment kreeg u een diagnose van hem. Wat, welke diagnose kreeg u? Ik kreeg in april 2002 kreeg ik de diagnose van Alzheimer. Zo, dat is een hele heftige diagnose. Hoe, hoe oud was u toen? Toen was ik 58 jaar. Zo. En dan te horen krijgen dat je Alzheimer hebt. Ja, wat, wat, wat, wat ging u doen toen u dat kreeg, dat, die diagnose kreeg? Nou, in zijn kantoor heb ik eerst, uh, of in zijn spreekkamer heb ik eerst niet uh, gereageerd. Maar juist thuis kwamen natuurlijk de nodige emoties uh, vrij. En dan ging dat niet alleen over mezelf, maar dan kijk je ook naar je gezin. En dan denk je, jongen, jongen, jongen, wat staat ons met uh, allemaal te wachten? Ja. Ja, ik heb het huis met verlies verkocht. Want mijn vrouw wilde me verzorgen. En hebben we toen een appartement gekocht. Ik ben uiteindelijk mijn uh, baan kwijtgeraakt. En het verlangen van die hele zaak is eigenlijk... dat hij in nou, laat ik zeggen, oktober, november van dat jaar al wist dat ik het niet had. Want ik had een uh, neuropsychologisch onderzoek gehad... En daar stond letterlijk in: kwalitatief en kwantitatief is er geen enkele reden te veronderstellen. dat er sprake is van Alzheimer of weer een andere vorm van dementie. En dan heeft hij achtergehouden. Dat heeft u niet te horen gekregen. Dat en heeft ik, u en niet ik, te horen gekregen. Nee, en ik begreep uit uw verhaal dat u zelf zo wanhopig werd. dat u dacht: ik maak maar een einde aan mijn leven. Ja, ik liep toen in het kader van jong dementeren. Dan liep ik bij het Bruggenbos. Dat is in Enschede een uh, tehuis waar die mensen zitten met uh, dementie. Ja, en wat ik allemaal om me heen zag. Ja, die mensen werden daar prima verzorgd, maar ik denk, dat wil ik niet meemaken. En ik had nog een oud collega bij mij vroeger van de kinderiserenpolitie. Zijn vrouw had dat twintig jaar gelegen. Ja, dat hoefde voor mij niet. Nee, nee. Wanneer kreeg u te horen dat u helemaal geen Alzheimer had? Dat was in juni 2004, heb ik een second opinion gehad bij, de, bij het AMC... En toen bleek achteraf dat ik een lichte mate van epilepsie had... in de vorm van uh, absences. Ja, dus helemaal geen Alzheimer. Nee. Wat dacht u toen? En had hij toen naast me gestaan, dat is het enige moment geweest... dan had hij inderdaad een uh, ik het maar zeggen, een knol voor zijn kop gekregen. Ja. Want dan besef je pas wat je allemaal gemist hebt in die jaren. Ja, want enerzijds kwam ik voorstellen dat u opgelucht was... dat u geen Alzheimer bleek te hebben. Anderzijds waren er dus... Vreselijke dingen gebeurd in uw leven die niet gebeurd hadden hoeven... dat had niet ja. hoeven gebeuren. Ja, dat was ook uh, alles tegen elkaar in een blijdschap natuurlijk... dat je het niet hebt. En aan de andere kant de woede van uh, wat je allemaal verloren hebt in die periode... Ja. wat niet nodig was geweest. U zei net, ik vind eigenlijk vooral die tuchtzaak belangrijk... want deze arts mag nooit meer zijn beroep uitoefenen. Ja. Uh, vindt u ook dat hij verder nog gestraft moet worden... dat hij ja. mogelijk naar de gevangenis zou moeten... Ja, ik vind wel dat hij je straf moet krijgen. Maar wat voor straf, daar laat ik uh, heel graag aan de, aan de rechters over. Want ik zeg altijd van... Ik heb geen inzicht bijvoorbeeld in de rapporten... die het Nederlands Forensisch Instituut heeft opgemaakt over de andere slachtoffers. En als je niet een geheel inzicht hebt... Ja, dan kun je ook moeilijk oordelen. Ja, ik vind, ik vind het bewonderenswaardig dat u dat niet doet... gezien uw verhaal en gezien wat u heeft meegemaakt. Ja, dat kan wel zo zijn, maar... Uh, mijn achtergrond, die, uh, die kreeg daar op een zekere vrij nuchter tegenaan. De rechtsgang moet, moet plaatsvinden, zoals die plaatsvindt. En de rechters zijn ervoor om te oordelen. Ja. Meneer Drost, dit is één verhaal en dat is al zo indrukwekkend. U vertegenwoordigt al die, al die mensen met allemaal uh, nou ja, vergelijkbaar. Of, of, of andere verhalen die even indrukwekkend zijn. Uh, ja, je zou denken: zo'n man moet toch voor eeuwig uh, het gevangen in? Is mijn gut feeling dan? Wat hangt hem boven het hoofd? Ja, als je dat uh, puur op basis van de wet bekijkt... dan kan hem uh, voor de delicten samen... Uh, maximaal twaalf jaar gevangenisstraf worden opgelegd. Hmm. Maar dat is zuiver theoretisch. Zuiver theoretisch? Ja, in zoverre dat ik uh, niet verwacht... dat als de rechter tot een verklaring komt... dat ze dan ook uh, een maximale straf zouden opleggen. Maar waarom niet? Nou, dat, is, uh, dat komt in Nederland niet vaak voor. Hmm. Dat uh, mensen de maximale straf krijgen die op een bepaald delict gesteld staat. Ja. En maar goed, dat is ook niet aan mij om, uh, om daar een, een, een oordeel over te, te doen. Ik ben het helemaal met meneer De Haan eens... dat uh, dat aan de rechter is uh, voorbehouden. Dan gaat het zowel om het feit of Janssen Steur ook strafbaar heeft gehandeld. En het staat vast dat hij medisch verwijtbaar heeft gehandeld... in civielrechtelijke zin. Maar of hij dat ook opzettelijk heeft gedaan... als een element in de delictsomschrijving om het strafbaar te laten zijn... Ja, dat zal straks de strafrechten moeten beoordelen. Ja, er komen natuurlijk al absurde dingen voorbij. Zoals bijvoorbeeld het feit dat hij mensen aanraden om marihuana te gebruiken... en ze vervolgens een telefoonnummer gaf van een grote dealer... waar dat dan verkrijgbaar zou zijn. Ja, dat ja zijn een toch... van de terugzaken die uh, morgen dient. Dat gaat om een, een patiënt die ten onrechte de diagnose een ziekte van piek kreeg moet hij ook een beetje in de dementiehoek denken, die mm -hmm. onterecht Exelon kregen. Op een gegeven moment adviseerde Jansen Steur aan hem om marihuana te nemen. En dat wilde hij hem verstrekken vanuit zijn bureaulaar. Hij liet ook dat zakje liet hij zien. Maar uh, mijn cliënt heeft dat uh, niet geaccepteerd. En toen zei dokter Jansen van nou denk er nog maar eens over na. En als je dan toch marihuana wil nemen, dan hierbij het adres van een ...drugshandelaar hier in Twente. En dat ja. was ook uh, bekend, is in, ook in de, in de strafzaak bekend ge, geworden. Ik heb ook met die drugshandelaar uh, gesproken. Dat is een oud patiënt van dokter Jansen uh, Steur. Dat hij met ingeregelmaat uh, dokter Jansen voorzag van marihuana. Ja. En dat was natuurlijk zeker in die tijd... Uh, ...en nu natuurlijk nog uh, uh, absoluut uh, not done. Kijk, nee. de, de medicinale effecten zijn bekend van marihuana... In die tijd was dat nog niet zo uh, uh, geaccepteerd. Maar dan nog, dan wordt het verstrekt door een apotheek. En dan moet een arts dat niet verstrekken vanuit zijn bureau. Nou, dan is hij zelf uh, drugshandelaar. Teletext uh, meldt op het moment dat het AMC een neuroloog heeft geschorst. Rien Vermeulen, uh, daar heeft u ook mee te maken geloof ik hè? Ja dat klopt. Uh, ik heb uh, de reportage vooraf gezien die zowel Brandpunt, 1, vandaag als RTV Oost uh, hebben uitgezonden. En ik heb op grond daarvan van die uitlatingen, dat, waarin dokter Vermeulen zei dat ook hij uh, MMSE-testuitslagen vervalsde om patiënten uh, geneesmiddelen voor te schrijven, dat vond hij nogal normaal. Ja, hij, nam uh, hij, op, hij, hij, het, hij nam het eigenlijk voor Jansen. Hij nam het eigenlijk voor Janssen steur op. Ja, hij nam het uh, voor Janssen steur op. Um, ja, en als je dan vervolgens uh, in een uitzending gewoon uh, erkent dat je mogelijk strafbare feiten hebt begaan... Ja, dan, uh, ja, dan, dan, dan is uh, het... dat is niet zo slim. Nee, Hij is nu uh, geschorst. Bent u daar tevreden over? Ja, kijk, weet u... Uh, zo'n schorsing door het ziekenhuis... dat is een afweging die dat ziekenhuis uh, moet maken. Ik, ik constateer iets, uh, doe daar melding van... en vind dat daar ingegrepen uh, moet worden. Als ik dat zou moeten beoordelen... Ja, dan denk ik dat het AMC daarin een goede keuze heeft gemaakt. Oké, okay. goed. Dank. Wij gaan verder praten met uh, Jan Nagel, eerste Kamerlid van 50PLUS. Hij wil tijdelijk terugkeren als partijvoorzitter. Vijftigtal leden pleiten voor de terugkomst van uh, Nagel. Maar het zijn ook tegenstanders. Meneer Nagel, goedemiddag. Hartelijk goedemiddag. welkom. Nou, bent u weer? Ja, euh, leuk u weer te zien. <laughs> Mederzijds. <laughs> heerlijk. Vijftig uh, leden van uw partij willen graag dat u voorzitter wordt. Ja, klopt. En, kwamen ze bij u met dat verzoek? Nou, er werd over gepraat. Wij hebben natuurlijk uh, de afgelopen tijd... Um, een aantal vervelende dingen gehad. Het vertrek van Henk Krol... Uh, bestuursleden die opgestapt waren... royementen. en uh, ja, de partij... die uh, moet de komende maanden flink gaan aanpakken. En zoals het er nu naar uitziet... blijft er maar één bestuurslid over... en vanwege de continuïteit. En omdat de Europese verkiezingen eraan komen... en er veel organisatorische kwesties spelen... Uh, vonden die mensen... er moest iemand komen die daar ervaring en routine in heeft... En ik heb gezegd, als dat een breed vertrouwen krijgt, euh, dan ben ik beschikbaar. Wat, doel... wat dacht u toen ze bij u kwamen? Uh, toen heb ik eerst uh, bedenktijd gevraagd. Hoe lang? Oh, een paar dagen. Daar moet je niet lang over doen. <laughs> maar wel even goed uh, over nadenken. En toen uh, dacht u, het kan helemaal niet? Uh, nee, dat was bekend. Want uh, het is eerder aan mij gevraagd. Ik ben van oktober 2011 tot oktober 2012... Ook voorzitter geweest. En toen moest ook het reglement tijdelijk even opgeschort worden. Ah, dat komt vaker voor. En het resultaat was uh, dat ik aan het eind beloond werd... met een unaniem eerlidenschap. Ja, want even dus voor de helderheid. U bent, u bent senator voor 50PLUS... Ja. en je kan niet tegelijkertijd senator en nee. be bestuursvoorzitter zijn. Nee, en toen heeft men tijdelijk ontheffing gegeven. Ja, waar, waarom is dat eigenlijk, dat dat niet tegelijkertijd mag? Ja, dat de, binnen 50PLUS wilden we niet dat baantjes opgestapeld worden. En, maar om even. te Dat was u in... ook voor toen? Ja, zeker. En ik ben nog steeds voor. Okay. Alleen in deze, ja, toch een beetje noodsituatie. Maar uh, de aankondiging, als ik daar nog even op mag reageren... Heel graag. Uh, gaat Jan Nagel de mag grijpen, nou... In alle varianten is het antwoord daarop nee. U houdt niet van want, macht. Want uh, ook als ik gekozen hoor, dan zitten we met z'n negen in het bestuur... en die andere acht zijn geen ja-knikkers, zijn capabele mensen. Maar dat, kan, en ook even, dat kan ook wel een van hun voorzitter worden... als er zoveel capabele mensen zijn, dan hoeft u het niet per se te doen. Uh, het voorzitterschap vereist uh, iets speciaals. En met name vanwege de continuïteit. En ik heb gezegd, als ik het doe, doe ik het heel tijdelijk. Bijvoorbeeld tot volgend jaar april en dan uh, hebben we de tijd om een ander in te werken... en kan het con congres een nieuwe voorzitter kiezen. En uh, ik ben ervan overtuigd dat datgene waarvoor we opgericht zijn... Mm -hmm. uh, namelijk het opkomen van de ouderen... die het volgend jaar het meest in koopkracht op achteruit gaan... Ah. dat we dat volop aanpakken... en dat zaterdag de eenheid in de partij hersteld wordt. Doe R Meneer Nagel, er zijn tot nog 16 kandidaten, begreep ik... Zeker. die lid zijn. En ik hoorde er straks op de radio nog iemand die niet direct lid is... Maar die ook staat te popelen nou, dat... Om, om dat te doen. Ja, om dat het, is het laatst goed. even bij de kop te pakken. Ja, dat is Michel, Michel Van Hulde. Daar hebben we een, een uitspraak van uh, Klaarstaan. Hij is ook een van de uh, kandidaten. Hij zei erg onaardige dingen over de huidige partijen over u. Laten we even luisteren. Die partij moet dan wel wat voorstellen. En als dan het enige wat die partij eigenlijk doet... is een beetje zeuren en zeurderig overkomen, klagerig overkomen... wat die partij tekortkomt is natuurlijk integriteit. Krol is natuurlijk het, daarvoor het meest duidelijke symbool geworden... met, met al zijn gevoegel rond uh, pensioenen en rond bedrijven die failliet gaan en zo. Uh, maar Jan Nagel is van hetzelfde laken een pak. Ook niet betrouwbaar. Hij wil alles, hè? hij is al eerlijk. hij is oprichter... hij is de schrijver van het programma, hij duldt geen mensen naast ja. zich... Die hem tegenspreken. Ik weet zeker dat als ik gekozen word, dat ik omring word met mensen die me tegenspreken. En wat Michel van Hulten betreft, uh, die is drie jaar geleden opgestapt met uh, ruzie uit de partij, met als enige reden dat hij niet hoog genoeg op de kandidaatlijst stond voor de eerste kamer. Dat was niet nieuw, want ook uh, bij de PPR is hij naar knallende ruzie met Ria Beckers. Opgestapt omdat hij niet hoog op de lijst stond. Hmm. Uh, hij heeft gisteren het ANP zo gek gekregen... dat ze een bericht hebben geplaatst dat hij tegenkandidaat is. Nou, A, U deelt de, de termijn klappen uit, hè? De, de termijn dat je kandidaat kunt zijn is al lang verstreken. Hij is geen lid, het kan helemaal niet. Uh, nou, daar dus kan is, je tijdelijke aanpassingen voor doen, dat hebben we vaker. Gemaakt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, wij maken geen niet-leden uh, lid. Oh. Maar er is ook, uh, voor zover ik weet, niemand voorstander van... het is een uh, ja, wat eenzame... Uh, oh, dat wordt wel heel persoonlijk wat u nou ja, gaat doen. Ja, maar dat is zo. Hij, hij is uh, lid geweest van de PPR van GroenLinks. U heeft, ook een hoop partijen u heeft ook een hoop partijen gehad. Nee, maar ik heb, ben maar van twee echte landelijke partijen... Uh, tegelijk uh, in afwisseling lid geweest. Tij van Arbeid en? In? En uh, Leefbaar Nederland. Oh ja. En, uh, en 50 kijk, plus, kijk, ook een landelijke de, de, de, Wat de heer Van Hulten doet, vind, vind ik niet netjes. Want uh, de heer Krol is zwaar gestraft. Maar tegelijkertijd heeft de heer Krol ook gezorgd... dat 50 plus op de, op de hmm. lijst kwam. heeft ons zetelaantal aan, ja. met dubbele cijfers... U was, was heel tevreden betrokken. over hem. John, wat nog nou Ik ben ja? al verbaasd, want er zijn nog 16 leden... die hebben zich keurig volgens de procedure aangemeld... Zijn dat allemaal minkeukkels of zo? Of, of nee, zitten nee, daar nee, geen goede mensen bij? Daar zitten absoluut goede mensen bij. Maar wat er nu op heel korte termijn moet gebeuren... zijn een ja. aantal dringende zaken. Daarvoor moet je en de die kunt u al alleen oplossen? Dat hoort u mij niet zeggen. Ik zeg alleen, daarvoor zijn een aantal dingen ja. nodig. Je moet het partij goed kennen. Je moet weten hoe je een campagne voor Europese verkiezingen doet. Je moet weten hoe je met personeel, op korte termijn, want de contracten voor 1 januari komen er omgaan. omgaan, zijn talrijke dingen ja. die nu zijn blijven liggen, omdat er eigenlijk geen bestuur meer is. Uh, daar moet je iemand voor hebben die de, de zaak kent. Die u de u mensen zegt kent. wel, ik ben de beste kandidaat. Met en die andere zijn er niet. Nee, dat, dat, dat maakt de ledenvergadering uit wie de beste kandidaat is, maar het feit dat er zo'n massaal... Maar dus zit u iemand die het net zo goed kan als u? Uh, dat maakt de ledenvergadering nee, ik vraag, uit. Wat, ik vraag, u heeft veel zicht op mensen. U heeft uh, heel veel mensen geselecteerd ik, in uw leven. Ik ga niet zeggen dat ik uh, de enige ben die het kan. Dat maken de leden uit. Okay. Maar het feit dat er zo massaal een beroep op mij gedaan is... en ook nog een keer uh, dat de vorige keer toen we het bestuur hadden... en we uit elkaar gingen omdat het termijn om was... iedereen zei, we waren een echte vriendenclub. Hmm. Daar wil ik weer naartoe. Ik wil geen verdeelde partij. Ik wil opkomen voor de ouderen. En 50PLUS moet terug... Uh, in de aandacht. En ja, moet helemaal met een en, eensgezinde dus, partij zaten komen. Helder. De huidige fractievoorzitter, Noorder klein die twitterde dat hij de scheiding tussen politiek... aan de ene kant en bestuur aan de andere kant... principieel heel belangrijk vindt. Ja, dat vind ik ook. Ik, maar ik dan, zou degene, je die, dan zou je dat toch niet moeten gaan vermengen. Ik ben degene die het uh, gezorgd heeft... dat het in het huishoudelijk reglement kwam. Maar we hebben al eerder gezegd... als de partij in opbouw was... moeten we daar een uitzondering voor kunnen maken. We moeten niet in schoonheid gaan sterven. En de mensen die willen nu weer voor een korte periode ook een opschorting van dat artikel. Want anders nou, dreigt dat sterven in schoonheid... toch plaats te vinden alsnog? Uh, het komende zaterdag komt het erop aan... dat wij de zaak weten te keren. Ja. Als dat niet zou lukken en we verdeelde partijen houden... Ja, dan vrees ik voor onze toekomst. U heeft gezegd, ik wil het doen, maar dan wel met een hele brede meerderheid. Heeft u die gedefinieerd? Hoeveel procent van de stemmen moet u hebben... voordat u zegt, ik ben over, u, u schudt al nee? Ik heb geleerd in uh, dat soort zaken... Ja, dat maar dan, kunnen niet... we, dan kunnen we u afrekenen... als u een percentage noemt. Nee, uh, u kunt mij even goed afrekenen. Kijk, als die... Die kaarten straks omhoog gaan op die ledenvergadering van enkele honderden mensen. En uh, het is maar een klein verschil van enkele. Dan vind ik dat ik het niet moet doen, want het is niet breed gedragen. Maar als iedereen op het podium ziet, hey, er is een duidelijke meerderheid voor, en dan hoef ik niet te tellen, dan doe ik het. En anders doe ik het niet. Ja, Dus 75 procent? Nee, nee, nee. Ik leg me op geen enkel percentage vast. Ook nee. niet op twee derde. Nee, maar dan, dan kunt u ik, zeggen, ja, het zag er heel blauw uit op het podium. Ik, ik, uh, ja, ik... Uh, ik wil alleen werken met een duidelijke meerderheid. Dus als ik dat gevoel niet heb, doe ik het niet. En dan kunt u rustig op vertrouwen. En u krijgt misschien steun van Dirk Schringa, hè? Dat weet ik niet. Ik heb, uh... Die is kandidaat bestuurslid. Ja, uh, maar er zijn er 74. Dus... Maar zit u hem met plezier komen... Uh, ik spreek me niet uit over medekandidaten. Maar ook. die is geen voorzitterskandidaat. Is... Nou, oh, dus net dat... wel hoor, over meneer Hult. Ja, ja. ja. Maar meneer Hult is geen medekandidaat. Oh, dus, okay, dan mag het wel. Ja. Okay, u, ja. er, uh, hij maakt zelfs u in de war. Nee, ja, maar ja, ja. maar het Scheringer is ook geen medekandidaat, want die wil geen voorzitter worden. Nee, maar die is wel kandidaat bestuurslid. Ja, u bent ja. kandidaat voorzitter. Ja. Dat is iets anders. Ja. Dus u mag best iets over Scheringa zeggen. Nee, ik hou geen van de 74 kandidaten op dit moment wat zeggen. Ik uh, wacht het oordeel van de ledenvergadering af. Laatste vraag. Zou u het leuk vinden om met Dirk Scheringa in een bestuur te zitten? Uh, ik denk dat uh, uh, ik voorkeur zou hebben voor mensen... die langer dan hij echt daadwerkelijk actief in de partij zijn. Nee, hey, u zegt toch iets. Wat leuk. Wat wordt er eigenlijk ja, nog meer mijn... besproken? <laughs> ja. Wat He? wordt er nog meer besproken? Of is dit het enige punt zaterdag? Nee nee, nee, nee, het wordt een hele boeiende dag. De lijsttrekker voor de Europese verkiezingen wordt bijvoorbeeld gekozen. Ja. Uh, uh, onze fractie. hè? Nee, nee, nee. Wij delen alle, alle baantjes. Nee, nee. Wij gaan niet staan. We gaan niet de hele agenda doornemen van zijn. Okay. Heeft u wel een opvolger van Hink Kool op het oog? Waarvan u zegt die gaat het bij de volgende verkiezingen nou, doen? Nou, op dit moment uh, is die opvolger, dat is Norbert Klein. En uh, ik heb diverse kranten gelezen uh, over de algemene beschouwingen: dat men uh, ja, hem bewonderde. Om zijn dossierkennis... U ziet hem als kandidaat lijsttrekker voor uh, de Dat kom. is veel te vroeg. Dat, is op, dat kan heel snel, hoor. Dat is op het moment aan de orde dat er nieuwe verkiezingen zijn. Dan gaan we kijken wie zich melden en dan gaan we kiezen. Maar vast staat dat Norbert Klein een uitstekend buurt heeft gemaakt bij de Kamerdebatten. Goed, wij gaan naar, naar de poëzie. Vandaag is uh, onze dichter bij de dag Renze Ingraven. Zinkgraven. Rens, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jou luisteren. Oké. Okay. Graal. Er woedt een storm in mijn hoofd. Jij twittert. Het is een donkere wereld. Het is een grimmig bestaan. Wen er maar aan. Arthur, koning van een nieuwe wereld. Laat ons liefdesbrieven schrijven. minnesangen zingen. Bescherm de graal van onze taal. En het meisje zingt de woorden van de dichter. Ken je mij? Wie ken je dan? De mensen zijn wreed. De mensen zijn bang. Hartelijk dank voor het gedicht. Het is terug te lezen op de website dag nu En daar kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Wij danken onze gasten John van Eert, Kemal Rijken, Jan Nagel, Ime Drost, Freddy Draan, Huub Oosterhuis en John Bernhard. Radio 1 gaat verder met uh, Villa VPRO. Goedemiddag, Tesselblok en G. Jochoms. Met oh. name Ger doet even het woord nu. Ger, wat gaan jullie doen? Uh, ja, Engeland gaat de islamitische staatslening invoeren. De soukouk. En die moet ook in Nederland komen. Wat is dat nou weer? We ja. gaan dat aan een expert vragen. Zou jij daar blij mee zijn, Thijs? Ik heb geen idee wat het is, dus dat nee. kan ik nog niet zeggen. Nee, heel goed. Nou, luisteren dan zo meteen. En correspondent Bram Vermeulen in Turkije... die is weer in de armen gesloten door de Turken... nadat dat hij heel eventjes persoonlijk grata was. En hoe dat voelt, hoe hij zo van hem in de villa. Dit is Radio 1.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 AMB verkeersinformatie John Zuhoka. Met files op de A20 richting Gouda. Daar staat door een ongeluk. Bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstoken weer open. Dan de A28, Hogeveen, richting Amersfoort. Tussen Afrit Nieuw-Leuze en zolle 7 kilometer na een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Leeuwarden onderweg naar Utrecht... kan het beste bij Knopend Heerenveen... de Borden, Joude en Meloord volgen. Even terug naar de A28 richting Utrecht. Want daar is de weg dicht bij knopen en door een ongeluk... Met Motorrijder. Er staat een lange file van 6 kilometer tussen Soesterberg en de Uithof. Nou, rijdt u nog bij Knoop het Hoeveelaken, kunt u het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof waar wij na vier uur met ons politieke panel de week doornemen. Dus gedoe in de PVV en 50 plus. Het kabinet houdt dankzij de nieuwe beste vrienden stand in de Eerste Kamer. En de rechtse koers van het CDA belooft vuurwerk op het komende partijcongres. Het Westen, Engeland voorop, ziet steeds meer in islamitisch bankieren. Het is veel crisisbestendiger en misschien wel het middel tegen speculatie en ander verderfelijk gedrag van bankiers. Wij gaan daarover praten met advocaat Kees Hoofd, gespecialiseerd in bank- en effectenrecht. En uw reacties zijn als altijd van harte welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Het Britse ministerie van Financiën komt volgend jaar... met een islamitische obligatie, de zogenaamde soukou. De Britten hopen met deze islamitische staatsleding... te gaan denk ik eerst Bram doen. We gingen eerst Bram Toch? doen, dat zit ik nou uh, dat met, niks. met mijn papieren nou, Je bent vol van dat onderwerp, dus je ja. denkt ik ga daar meteen mee van start. We gaan maar... naar Bram van Meulen, correspondent in Turkije voor NWS en NRC Handelsblad. En hij is van de zwarte lijst gehaald gelukkig. En hij kan het land weer in en uit. Hij is geen veiligheidsprobleem meer. Twee weken geleden werd zijn perskaart ingetrokken. Hij kreeg geen verblijfsvergunning meer en mocht het land niet meer zomaar in. Eigenlijk was die plotseling persona non grata. Goedemiddag Bram. Goedemiddag. Dat is snel en soepel opgelost. Maar om te beginnen, hoe voelt dat persona non grata te zijn? Nou, eh, kijk, het is nooit met zoveel woorden gezegd dat ik persona non grata eh, was. Maar de problemen dateerden al van eh, begin dit jaar. Eh, waarbij eh, ik elke keer als ik Turkije inreisde. Zeg maar uit de rij werd gehaald door eh, de douaniers. en dan in een kantoortje op een stoel werd neergezet. En dan werd er gefaxt en gebeld. En werd mij inderdaad verteld dat Turkije eigenlijk verboden voor mij was, maar omdat ik nog een geldig verblijfsvergunning had voor het einde van het jaar, ik er toch in moest. En later kwam ik erachter dat mijn perskaart niet vernieuwd werd, dus dat het aan het einde van het jaar hier zou zijn afgelopen. En ik heb zeven maanden lang geprobeerd uh, opheldering hierover te krijgen, maar het lijkt het nu of uh, dat alleen publiceren van het probleem wat ik uh, vorige week gedaan heb, uh, nou ja, de oplossing heeft gegeven, want uh, vandaag kreeg ik een telefoontje dat de EU-rapporteur uh, voor de toetreding van Turkije, dat is Ria Omen, een Nederlander, uh, gebeld is door de minister van binnenlandse Zaken en die heeft gezegd dat hij alle beperkingen op mijn reizen naar Turkije heeft opgegeven. Na nou, één telefoontje van mevrouw Omen? Ik weet niet of het alleen door het telefoontje van mevrouw Ome uh, is geweest. Je moet nagaan dat er uh, hier in de afgelopen week nogal wat publiciteit is geweest rondom deze zaak. Uh, hier in de Turkse pers, ook in de buitenlandse pers, is het groot opgepikt Omdat uh, iedereen wel weet dat er problemen bestaan in Turkije uh, voor uh, met name Turkse journalisten. Die hebben het erg moeilijk uh, gehad en nog steeds. Uh, uh, maar dat de buitenlandse correspondenten ook op een zwarte lijst terecht konden komen en dat zij het land zouden worden uitgezet, dat is helemaal nieuw. Dat is bijna 30 jaar niet voorgekomen in het land. Um, en kennelijk is daar bij de regering uh, men ook een beetje van geschrokken. Uh, dus het lijkt erop dat zeg maar, de, de opdracht om mij op een zwarte lijst te zetten eerder van onderop kwam in plaats van van bovenaf, zoals het hier vaak gaat. Van ja. onderop, maar welk onderop? Want dat begrijp ik even niet helemaal, Bram. Nee, nou, kijk, ik, ik zal, ik weet niet en ik zal waarschijnlijk ook nooit weten waarom en hoe ik op die zwarte lijst uh, gekomen ben. Uh, maar ergens is er iemand geweest uh, die mijn verhalen niet uh, heeft aangestaan. Dat, dat denk ik. En. Uh, Vervolgens is dat deze week zeg maar, uh, via allerlei kanalen aan uh, de kabinetsministers uh, gevraagd. Dus uh, Buitenlandse Zaken is heel actief betrokken geweest. Uh, de ambassadeur hier in Turkije, Ria uh, ja, Oma, als de EU-rapporteur. Uh, er zijn ook in Turkse talkshows vragen gesteld rechtstreeks aan de minister van Binnenlandse Zaken. Hoe kan dit? Ja. En die zat er kennelijk toch mee in zijn maag. En die heeft nu deze mededeling gedaan. En we bovendien uitgenodigd om, uh, om te gaan lunchen. Zou het kunnen zijn dat er op een lager niveau, het moet toch wel op een redelijk hoog ambtelijk niveau zijn geweest om al dit soort maatregelen tegen jou te kunnen nemen. Maar dat er ja. op dat niveau toch een soort sentiment speelde, een verlaten uh, afweerreactie tegen de kritiek van Nederland op het optreden van Turkije op dat plein in dat tijd? Nee, nee dat weet ik in af zeker dat het daar niets mee te maken heeft. Want uh, je refereert nu aan de, de protesten op het taxinplein, het Krisje ja. Park. Maar dat speelde allemaal in mei en juni. En uh, de stip achter mijn naam dateert al van februari uh, van dit jaar. Hmm. Um, en is dus, er is dus iets anders geweest, een ander verhaal, een andere reportage... dat iemand heeft gestoord, waardoor ik uh, in een andere veiligheidscategorie werd verplaatst. Maar je hebt het, uh, geen vermoeden wat dat geweest kan zijn. Je hebt een prachtige serie portretten gemaakt uh, ja. voor de VPO. Ja. Heeft het, zou daar iets in gezeten kunnen hebben alles kan, alles kan, oh. uh, hoewel die die die die documentaire-serie al in oktober is uitgezonden van het vorig jaar en ja. nou ja de stip achter mijn naam pas in februari misschien. Uh, dus we weten niet. eigenlijk was mijn lijn ook steeds dat ik daar niet echt over wil speculeren omdat je jezelf daarmee in een verdachte bankje plaatst. en ik ben ja. nooit ergens officieel van beschuldigd geweest. ik heb alle geldige papieren. Dus wat kan ik anders doen dan het op een gegeven moment in de publiciteit gooien... en zeggen, dit is wat er aan de hand is. Dat is waar. En het is wel opmerkelijk natuurlijk, Bram, dat kennelijk... enige druk vanuit Europa toch wel indruk maakt op Turkije... wat zich meer en meer juist van Europa een beetje afwendt. Ja, precies. En dat, dat, is, dat vind ik dus het interessante van de ontwikkeling van vandaag. Uh, dat kennelijk uh, kabinetsministers niet ongevoelig zijn voor... Uh, druk uh, vanuit Europa, in dit geval de, de rapporteur voor uh, de Turkse toetreding van de Europese Unie, uh, ook voor de publiciteit hier, uh, dat er de kennis nog wel steeds gevoeligheid uh, bestaat voor wat men in Brussel of in, in Den Haag over, over Turkije denkt. En dat kan ik alleen maar uitleggen als ontzettend positief nieuws, niet voor mij alleen persoonlijk, uh, ik was al van plan om, om, om weg te gaan. Ik denk vooral voor de collega's die hier werken. De buitenlandse journalisten, maar ook de Turkse journalisten. En ik denk ook voor het toetredingsproces en de dialoog tussen Turkije en Europa. Dat dit gewoon goed nieuws is. Ja, absoluut. Bram van Meulen, blij dat je weer uit de problemen bent. En dankjewel. Graag gedaan. Ah!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 Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Onze correspondenten volgen deze hele week al her en der op de wereld het spoor van afval. En gisteren hoorden we hoe ze in Barcelona van oude rotzooi hippe tassen maken. Vandaag eindigen we in Amsterdam. Waar kunstenaar Jar Geerlichs grof huisvuil een stem en een gezicht geeft. Het is nog hartstikke, hartstikke vroeg. De mensen die uh, slapen volgens mij allemaal nog. Wat, wat zijn we hier nou aan het doen? We zijn op zoeken naar afval. Uh, ja, we zoeken uh, uh, afval. Wat, wat uh, een uh, levend gemaakt kan worden door te uh, stem te geven en uh, ogen te geven. En uh, het liefste afval wat op een of andere manier uh, weer te hergebruiken is. Of wat, uh, wat een complex kan krijgen of gefrustreerd kan raken dat het niet meer... Uh, ...gebruikt wordt en aan de kant van de weg staat. Ja, want sommige mensen die, die zeggen van dieren moeten een stem krijgen... ...of, de, of een, een bomen moeten een stem krijgen. Waarom moet afval nou een stem krijgen? Um, ja, ergens denk ik dat, uh, zeg maar... Ja, ...dat is misschien een groot, een groot iets... ...maar uh, dat de intelligentie van een civilisatie afgemeten kan worden... ...aan de hoeveelheid afval dat ze hebben. En ergens stil stom of zo, dat we zoveel afval hebben. Maar kennelijk is het ook een soort van rijkdom. We hebben zoveel dat we het gewoon zomaar op straat uh, kunnen zetten. Zonder te kijken van uh, hoe we het hergebruiken. Nou, ik ben benieuwd. We laten we op zoek gaan naar uh, afval dat een stem nodig heeft. Ja. Er zijn hier wat scholen in de buurt. En uh, dit is echt een woonwijk. Dus uh, dan uh, zijn er wel mensen die, uh, die het mogelijkerwijs uh, kunnen zien... We, we staan hier nu op de, langs een blok met flats. Ja. En er staat hier een hele, hele ja, hier bende een, aan uh, vuilniszakken. Ja, ligt hier, vol, hier ligt die waar wel tussen? Ja, natuurlijk. Hier, hier heb je sowieso... Uh, nou, Ik zie wat elektronische apparaten. Ik zie een, uh, een frituurapparaat. Uh, uh, een soort stofzuiger. Ik zie daar geloof ik een, een roltas uh, uh, waarmee je boodschappen kan doen. En, uh, en allemaal zakken. Met, met vuilnis, dus ik denk dat er wel, uh, wel wat bij zit, ja. Kijk, dit vind ik wel een leuk apparaat, daar ga ik even wat mee doen, denk ik. Deze. Het is een soort van, het is een friteuze. Ja, het is een friteuze. En het, uh, maar het heeft ook wel iets uh, futuristisch door de witheid en door zijn, uh, door zijn vormen. En uh, ergens, ik denk dat ik daar wel iets uh, mee kan doen. Dus uh, daar ga ik, uh, ga ik wat mee doen. En misschien met deze en met die ook. Dus ik ga even wat dingen prepareren. Je haalt nu de witte ballonnen uit het zakje en Precies. Uh, dat worden dus de ogen. Dat worden de ogen. En die blaas ik dan een stuk op. Zo. Want je hebt nu een stukje karton en daar ga je dan iets opschrijven wat die, uh, ja. die friteuse eigenlijk zou willen zeggen tegen ja, de mensen die hem hebben weggegooid. Ja, of, of, of tegen mensen die, die lang fietsen. Ik denk dat deze friteuse die zou heel graag uh, herinneringen of een soort boodschap van, uh, van iemand uh, aan zichzelf in de toekomst. Of herinneringen die opgehaald dienen te worden uh, in zich willen bewaren. En dan uh, misschien uh, kan dat erin en dan uh, wordt hij begraven en dan... Uh, over 25 jaar weer opgegraven en dan uh, zit, zit dat erin. Dus ik denk dat hij uh, dat, dat wel wil. I wish to become someone's time capsule. Dus dat is wat hij uh, zegt. Stel, jij, jij was een fietser en je kwam vanaf daar kwam je nu aan je zou dit zien staan. Dan zou je denken van hé, hey, er staat een, uh, een frituurpan met twee ogen erop. Ja. Wat, is de, wat, is, wat moeten mensen hier nou van uit, echt uithalen? Ja, ik, ik hoop zeg maar, dat dat ergens iets achterlaat uh, bij mensen. Of net even een klein uh, tikje in, uh, in de richting van... Hey, misschien moet ik dingen hergebruiken of letten wat ik, uh, op, op wat ik weggooi. Dat was een bijdrage van Joost Spijker. En volgende week gaat Metropolis Radio over dikke mensen. Hm. Mm -hmm. Nou, nu dan toch de soukouk. Het Britse ministerie van Financiën komt volgend jaar met een islamitische obligatie. De zogenaamde soukouk. De Britten hopen met deze islamitische staatsleding 200 miljoen pond op te halen. Verschil met de traditionele obligatie is dat het bij een soukouk geen rente berekend en betaald mag worden. Rente is namelijk verboden in de islam. Groot-Brittannië krijgt ermee als eerste niet-islamitisch land, een soukouk... En we praten erover met advocaat Kees Hoofd. Hij is gespecialiseerd in bank- en effectrecht bij Loyens Louvre. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Om te beginnen. Het systeem van Soekoe, dat is eigenlijk meervoud, heb ik begrepen. We hebben het opgezocht. Het is eigenlijk zak, met dubbel K in het Arabisch. Maar anyway, de islamitische Arabische obligatie, hoe werkt het? Ja, kort gezegd is het, kan je het als een winstcertificaat noemen, denk ik. Het is een, dus een certificaat die, uh, die je mogelijkheid geeft om van een deel van de opbrengsten van, een, van activiteiten uh, te ontvangen. Maar heel hoe werkt dat dan bij, bij een staatsobligatie? Dat vraag ik me af. Ik, ik kan me er zo weinig tastbaars bij voorstellen. Ja, Waar staat is... het voor? Kijk, het traditionele is heel simpel. Ik koop, een, ik koop een staatsobligatie en in zoveel jaar krijg ik, daar, uh, krijg ik dat geld terugbetaald plus rente. En bij die zoekoek werkt het anders. Hoe werkt dat daar dan? Nou, dat is altijd, daarom zijn er ook weinig um, details hier gegeven. Want je, moet het, je kan het dus niet gewoon zoals een traditionele obligatie optuigen. Je moet eigenlijk dus een activa vinden die opbrengsten genereert. Dus een voorbeeld is, de, een deelstaat van uh, Duitsland heeft in 2004... Uh, Sachsen-Anhalt heeft een zoekhoek uitgegeven. En dat was gebaseerd op de huuropbrengsten van het belastingkantoor uh, ter plaatse. Daar komen huuropbrengsten uit. Ja, um, bedoel ik, het gaat om opbrengsten van de je, staat... He, de ja. staat maakt ergens winst op. De staat zal dus een, een activa moeten zoeken. Ja. Een, bijvoorbeeld een, een, een kantoorgebouw die zij verhuurt. Waar zij huurpenningen krijgt. En die gaat ze dan deels... Uh, want deels... het mag nooit zomaar alleen om geld gaan. Er moet altijd wat onder liggen. Dat klopt. Ja, dus He, dat in, in, in, de in het islamitisch bankieren. Helemaal het is juist. niet geld ja. met geld. Ja. Ja. Maar dat was bij ons toch eigenlijk ook. Want tegenover de munt stond een ho bepaalde hoeveelheid goud. Nou, dat, dat mag dus ook eigenlijk niet. Want op goud, goud is oh. dus ook geld, laat zeggen. Dus er zijn een, je mag ook niet dus goud krijgen om en daar dan weer aan te verdienen. Hmm. Maar die mag lening die wordt goud... gedekt door iets anders. Dat is eigenlijk de gedachte. In dit geval van Duitsland die huuropbrengst. Die wordt niet alleen gedekt, maar daar komen de opbrengsten ook uit. Dus je ja. loopt ook risico. Je krijgt dus ook niet een, je kan niet vaststellen. Je krijgt x procent per jaar. Het is afhankelijk van die inkomsten. Natuurlijk de huurinkomsten zijn ja. wel staan misschien wel bij voorbaat al vast. En, dus... en, en, en dit is allemaal gedaan om het verschijnsel rente te omzeilen. Wat is er zo uh, uh, haram, uh, slecht tegenovergesteld van halal aan rente in de islam? Nou. Je kan er verschillende manieren naar kijken. Aan de ene kant zegt de Koran gewoon rente mag niet, dus dat Want, is de. Maar zeggen ze nou, erbij waarom? Nee, het is, het is een, de Koran heeft gewoon dat is een tekst en die heeft niet een hele uitleg net als een Je moet niet overal waarom vragen. Iets is gewoon, zo. Gerd. Het is het is gewoon een tekst nee, dan die zegt. Neem nou eens een keer iets aan. Geen ja. rente, maar er zijn ook al er zijn natuurlijk mensen die die dan gaan denken ja waarom is dat nou zo? En, dat, en die, die zullen dezelfde, um, dezelfde redeneringen hanteren als uh, Aristoteles. heeft daar ook al hele gedachten ja. over waarom rente niet, uh, niet goed zou zijn. En er zijn hele e economische scholen die ook zeggen rente is niet... Heeft, nee, nee heeft slechte, het brengt het, nee, het slechtste in de mens naar boven omdat geen... er mee te speculeren valt, omdat het, het leuk schommelt. Ik ben geen econoom, dus je, je, je kan er, zeker, um, er zijn zeker argumenten... waar je kan zeggen, nou, het heeft slechte, mm -hmm. slechte effecten... al dat mensen zich uh, ja. te veel in de schulden gooien. Maar is... tegenover die, in dit geval nog even dat Sachsen-Anhalt... die huur opbrengst, dat kan ook tegenvallen, kan meevallen... je loopt in risico, dat mag dan, dan weer wel. Dat heeft toch dan iets van een, van een gokpaleis, risico lopen... maar dat mag volgens de Koran weer wel. Nee, de hele gedachte is juist dat je dus als Financier moet je juist uh, je moet juist risico nemen. Dus winst en risico ga je delen. Dus wat met rente het geval is, jij gaat aan een onderneming bijvoorbeeld een lening geven en of die onderneming nou wel of niet goed draait, hij moet sowieso die x procent per jaar betalen die je hebt afgesproken. Hm. Okay. En dat, daarom komen ondernemingen dus vaak hm. in de problemen, zoals je nu ziet. Als ze te veel schulden hebben, Zeker. gaan ze op een gegeven moment failliet, want ja. ze kunnen het niet meer betalen. En bij... In dit geval heb je dus, moet je alleen een gedeelte van je opbrengsten, moet je dus, die moet je delen. Nou, als die opbrengsten dus minder zijn, deel je minder. Dus als de er geldschieter, zijn. de bank, deelt uh, uh, in winst en verlies. Hm. Dat is, dat is de, het ideale scenario. En de dat reine... risico mag gelopen worden, want dat is ook een Mo risico. Zelfs, maar dat moet In zelfs. In beginsel is dat ja. de, de, de ideaal, het ideale principe is dat je winst en risico uh, deelt. Wat is nu het voordeel van dit systeem boven het traditionele systeem? Nou, om een voordeel te noemen, ik denk. Voor, voor, een, voor iemand die het islamitische geloof aanhangt is het, gewoon, is het niet een kwestie van voordeel of oplossing van dilemma is het gewoon dit is ja, rente mag niet dus dit ja. is ja, maar laten we dan zeggen we dan dus stel wat is uh, wat zou er als we, op die, als we op die manier gebankierd zou zijn, want dat wordt steeds gezegd... dan zouden veel banken wat minder ellendig uh, de, uit deze crisis gekomen zijn. Of zou misschien ja. zelfs die crisis niet ontstaan zijn. Nee, dat klopt. Dus er is een school die, dat, die die gedachte aanhangt. En die zegt, nou, er zijn allemaal, um, allemaal redenen waarom het conventionele systeem... dus waarom we nu die kredietcrisis hebben. En dat zou in het um, islamitische bankiersysteem niet... Op diezelfde manier kunnen uitkomen. Nou, financiële derivaten bijvoorbeeld, die zijn niet toegestaan. Dat is speculeren, dat is gokken. Uh, nou, rente en, en leningen zijn dus ook niet. Dus de hele hypotheekrente was nooit aan de orde geweest? Nou, hypotheekrente. En daarom dus ook de huizenbubbel. Een, niet. Hypotheekrente is een ander, ander vrijwel als een belastingvraagstuk. Um, dus dat heeft... Ik heb het niet over de aftrek, ja. ik heb het over hypotheken met rente. Daar doen ze niet aan. Dus had je überhaupt geen sprake gehad van hypotheekrente? Um, ja, maar dat is uiteindelijk de hypotheekrenteprobleem in Nederland is omdat het aftrek is. Daarom is de ja. woningfinanciering bubbel ontstaan. Nee, je je hebt die... natuurlijk wel ja. woningfinanciering op een islamitische mm -hmm. leest. Mm -hmm. Ja, het is... je hebt dus uh, het, het, de grote ellende was natuurlijk die pakketten. Uh, waar hypotheken in zaten, slechte en goede, en, maar niemand, geen mens wist hoeveel slechte. En dat kan niet bij, in dat islamitische systeem. Dat klopt, die hele securitization markt die kan niet. Dat is vorderingen. Je kan niet vorderingen verhandelen onder, um, volgens de islamitische regels. Oh. Dus dat hele spel met de ene creëert een vordering, een bank die gaat hem weer allemaal doorverkopen, dat is, dat is überhaupt niet mogelijk. Nee. Nou is even de vraag waarom de Britten, want ze willen het al heel lang, al vanaf 2007 zijn ze bezig met dit. Of misschien al eerder, waarom willen ze dit? Want als je dit zo hoort, dan is het niet iets waar je veel geheide winst op kan maken. Ik bedoel, het is niet iets waar die hele City of Londen nu helemaal van leeft. Waarom nee, zouden klopt. ze het Ik willen? Denk, dit is een totaal, dit is, dit is symbool, het is symbool, symbolieke functie heeft. Het is eigenlijk marketing. Uh, vijf jaar geleden was, uh, kwam Engeland hier ook mee. Nou, de, de details waren misschien wat te lastig of het kwam niet goed uit. Toen, toen hadden ze het nog over een miljard, geloof ik, wat ze wilden doen. En nu komen ze met 200 miljoen. Dat is niet veel natuurlijk. Nee, maar uiteindelijk van de week was er het World Islamic Economic Forum was in Londen. Dat is een van de grootste Islamieke, islamitische financieringscongressen. En daar kwam Cameron spreken en hij wil natuurlijk iets positiefs naar buiten brengen. En het is natuurlijk heel mooi om zo'n plan naar buiten te brengen en uiteindelijk moet je er maar zien of het er komt of niet. Maar het is een prachtige marketingstunt natuurlijk. Ja. Ik, daarom zit ik hier ook en hebben we het erover. Ja. En ik neem aan in heel veel landen wordt dit ook naar buiten gebracht. En zeker natuurlijk in, in het midden oosten en Zuidoost-Azië ja. zal dit groot nieuws zijn. En uh, denkt iedereen van kijk, Engeland is open voor business. Ze, zijn, ze, hebben, ze, ze stellen zich open voor deze manier van financieren, dus... Misschien moeten we daar ook wat meer doen. Het is een goed eh, trekken eigenlijk ja, gewoon. Ja, trekken. Maar, maar ja. zouden de grote jongens in het financiële centrum van Londen hier niet heel erg tegen zijn? Want het ontneemt ze aan een heleboel mogelijkheden om heel snel geld te verdienen. Met heel grote risico's die we nu allemaal tegenkomen de afgelopen jaren. Maar toch. Nou, het zijn denk ik twee verschillende markten. Kijk, er zit, als, als jij een islamitische financier bent, laten zeggen iemand met, met geld, of een instelling met geld, die het alleen maar op islamitische financieringsleest uh, wil uitzetten. Dan ga je dat dan ga je dat nooit in nee, de zetten. Nee, maar dat ze bang zijn. Als dit aanslaat om de een of de reden dat het hun systeem wegdrukt. D dat zou ik denk dat dat in de realiteit niet zo plaatsvindt. Nee. Goed, het, is, het is net als uh, biologische tomaten drukken niet volledig de conventionele tomaten uit oh, zo de, moet de je het, Hoe gaat het? Okay. <laughs> het IMF heeft zich ook Die vaker uitgelaten en zich gebogen over deze manier van bankieren. Zo'n islamitische bank uh, zit, zeggen zij, met één probleem waar het IMF altijd heel erg op, op let, namelijk hun eigen liquiditeit. Zoals nu alle conventionele banken, wat wij dan conventioneel noemen, enorme buffers aan moeten leggen. Hè? Om mocht er zich wat voordoen dat ze voldoende zelf die kindermiddel hebben. Dat, zegt het IMF, is voor deze manier van bankieren... voor die banken heel moeilijk. Daar kunnen ze in grote problemen komen. Ja, het probleem daar zit dat een um, conventionele bank... die kan aan, als hij een liquiditeitsprobleempje heeft... die kan naar de interbankaire markt gaan... en daar kan daar geld lenen van andere banken of andere instellingen. Um, en dat kan een islamitische financieringsinstelling natuurlijk niet, nee. in, want hij kan niet een lening aangaan. Dus dan moet je naar andere mogelijkheden zoeken, en die zijn, het, die zijn wat lastiger. Daar ik... zal je meer moeite voor moeten doen dan gewoon te zeggen: geef me snel een lening en ik betaal je het over een maand terug met x procent rente. Maar hebben deze banken misschien ook veel minder noodzaak om het hebben van grote buffers? Nee, die moeten, die moeten aan dezelfde regelgeving uh, voldoen als. Uh, Vallen de die ook onder Basel? Die zullen ook, uh, ja? ook onder basis van. En natuurlijk, omdat ze een ander, andere producten gebruiken, zitten daar lastigheden in om die twee. Want Basel is natuurlijk opgebouwd. of Gericht, kijkt op, gericht op. op banken die met leningen ja. doen. En dit zijn anders gestructureerde okay. producten. Dus is, je moet daar iets anders mee doen. Is er een argument om te zeggen dat je nooit 100% op dit systeem over moet gaan hier in het Westen? Nou, ik, ik weet niet of dat een, iemand dat ooit heeft voorgesteld. Uh, nee, ik zit, denk... zit er een nadel aan, dan laat ik het dan anders zeggen. Ik, uh, kijk, in de praktijk, de, de praktijk is altijd anders dan de theorie. En de praktijk uh, zie je van de islamitische banken in het Midden-Oosten dat ze heel erg op vastgoed zijn gericht. Dus. Uh, zij hebben, hadden veel te veel um, blootstelling aan de risico's van vastgoed. Veel Aha. te veel van hun balans zat in vastgoed. Ja, dus op het moment dat de het, het Midden-Oosten naar beneden ligt... ging, mm. uh, op die reden al buffers moeten hebben dan? Ja, ja dus, dus het, is, het, is niet het, um, het is niet meteen. Heilig de... en zaligmakend. Nee. Nee. Gaat het in Nederland uh, uh, aan kracht winnen? Gaat het hier komen op wat grotere schaal of op grote schaal? Ja, op termijn zal het, zeker, uh, zal het zeker komen, want we hebben, we hebben ook gewoon uh, een grote, groot gedeelte ja. van de bevolking uh, of een gedeelte. Die, die daar behoefte aan heeft. Dat weet ik uit persoonlijke uh, ja. bronnen al. Ik uh, krijg best vaak mensen die me, die me bellen of iets sturen. Um, een vraag is, uh, kan ik een, bijvoorbeeld een islamitische woningfinanciering? Want ja. ik heb vroeging. Ja, en dat kan tot nog toe niet in Nederland. Er zijn we wel aan het wel werken doen. en er zijn initiatieven. Maar daar, um, dat, uh, dat moet dan onder van de kant komen. Kees Hoofd heel hartelijk bedankt. Hij is advocaat bij en Loef en legde ons alles uit over islamitisch bankieren. Uh, de villa is zo meteen terug, na het nieuws. En we zitten niet voor niets in Den Haag. Dat betekent dat wij een half uur met ons politieke panel gaan praten. Tot zometeen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Bart Loor en ik ben pro-VPRO sinds 1996... omdat ze zulke uitstekende kritische programma's maken.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 Kijk op volkswagen.nl/actie. Elke dag daverende dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een Senseo koffiezetapparaat van Philips van 64 voor maar 49 euro en een scheerapparaat van Philips van 89 voor maar 59 euro. Kom naar de winkel of ga naar expert.nl. Expert begrijpt het. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de poelman expositie. Poelman.nl